Your music news door nu het is twee uur, hier is Mart Grol. Goedemiddag, meer mensen dan eerder hebben zich misdragen met oud en nieuw. Justitie verdenkt 171 mensen van een misdrijf... en dat zijn er tientallen meer dan vorige jaarwisseling. Ze vielen bijvoorbeeld hulpverleners aan of vernielde spullen. Ondertussen zitten nu vier jongeren vast... voor het mogelijk aansteken van de brand in een sporthal... in het Groningse Bedum oudejaarsavond. Dan de sneeuw. Door het winterweer zijn veel leerlingen vandaag vrij. Maar lang niet allemaal, zoals op deze basisschool, hoort de NOS. Het is heel erg belangrijk dat de kinderen gewoon naar school konden komen. Ze hebben net kerstvakantie gehad. Ook al twee dagen heerlijk kunnen spelen in de sneeuw. En ook iedere keer na schooltijd lekker kunnen spelen. Dus we dachten, als het half kan, vinden we het toch belangrijk... dat de kinderen naar school kunnen komen. De meeste universiteiten en hogescholen verwachten studenten vandaag ook... voor colleges of tentamens. Dat vindt een belangenclub voor studenten belachelijk... omdat het volgens hen veel te gevaarlijk is buiten. Scholieren die wel willen gaan, vragen zich af... Of hoe komen we op school? Ik zit nou hier weer vast in Groningen. Ja, heel vervelend is dit. Ja, maar ja, je kan er vrij weinig wat aan doen. Ik denk dat ik zo meteen naar de McDonald's of zo ga. Ja, ik weet het ook allemaal niet. Ja, hij gaat even een burgertje klappen. In het hele land is het code oranje... ...behalve in Zeeland, Zuid-Holland en op de Waddeneilanden. eilanden NS blijft ook vanmiddag met minder treinen rijden vanwege het weer. DHL waarschuwt dat je geduld moet hebben als je op je pakketje wacht. En online supermarkt Picnic bezorgt geen boodschappen vandaag. In stenen supermarkten moeten later vandaag en ook morgen... minder lege schappen te zien zijn. En ondanks de gladheid valt het mee met de drukte in de ziekenhuizen. En sneeuw gooit ook roet in het eten bij sportwedstrijden. Geen amateurvoetbal komend weekend. Voetbalbond KNVB schrapt ook de eredivisiewedstrijd NEC-FC Utrecht overmorgen... Net als vijf wedstrijden in de eerste divisie. En Go Ahead Eagles zit noodgedwongen langer op trainingskamp in Spanje. Terug naar huis vliegen lukt pas later deze week. Ja, want het sneeuwt bij ons dus nog steeds van tijd tot tijd, zegt weer Plaza. Oh. Het is rond het vriespunt. Ja, je was er niet achter, maar als je ja. naar buiten kijkt... dan had je het kunnen zien, hè, Wim. Uh, het, het is rond het vriespunt. Nog altijd kans op gladheid dus. En morgen droger en iets boven nul. Situatie op de weg. Vertraging op de A28, Hogeveen richting Assen... tussen beiden en Assen-Zuid, 7 kilometer, 10 minuten. En de A58, Bergen-op-Zoom richting Tilburg... tussen Breda en Ulfhout, defect voertuig... 2 kilometer, 10 minuten extra reistijd. Wim van Helden. Met Clean Bandit zometeen ook de nieuwe van Chef Special, hoor je? En dit zijn Afrojack en Allo Black, In My World... I had a dream I was standing on a star Blackjack. Maar nee, dat is online gokken. Hè. Daar mag ik geen reclame voor maken. Het gaat me geld kosten. Ik doe het op uh, Afrojack en Allo Black zojuist. Oftewel, Jack and Black in my world, back to music. En dit dan? Toto. En als je dat uh, jarenlang doet... Oh, dat is niet Toto. Uh, dit is Toto. Dat is een lot uit de loterij in dit geval. Ongelooflijk succes. Het was in 1982 alarmschijven en je hoort hem nog steeds overal. In de kroeg, de voetbalkantine, op de radio, koffiebandjes zien spelen of lekker luchtdrummen. Dit is Rosanna van Toto. I I morning, Rosanna. Rosanna. High, yeah. Now she's gone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 'Cause music Sianna Cybro Stand in for you En dit is Q music Taylor Swift And dit is new Sometimes I turn off the world it still keeps me away Still spinning around it feels like a spell that I can't break and now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 Special, if not now, then when? Ja, dat dacht ze ook. Ze maakte jarenlang furoren als nieuwe wereldster. Ze mocht in het voorprogramma staan van Beyoncé, had een grote hit met Afrojack. En Will I Am van de Black Eyed Peas vroeg haar ook nog voor een samenwerking. De wereld van Eva Simons leek een lange tijd een sprookje, maar het was voor haar juist een echt zware periode. Ze kwam met mentale problemen, een alcohol- en drugsverslaving en ze werkte alleen maar harder, harder en steeds harder wat een glijdende schaal bleek. En als je dat uh, jarenlang doet en je gaat het over je grenzen... en je werkt te hard en je slaapt heel weinig... het is niet oké. Okay. Het, het is eigenlijk heel verdrietig, want je, je doet het uit enthousiasme... en uit dat je ergens in gelooft. Je gelooft in jezelf, je gelooft dat je het kan. En dan wordt het eigenlijk... Wordt het vanuit jouw omgeving? Is het een oordeel constant van... nee, je bent niet goed genoeg. Nee. We willen je niet groter maken. Ik ben wel goed vernietigd geweest. Dus natuurlijk, je komt wel in een beetje sadistische sfeer. Heftig verhaal was. Ze heeft nu het licht gezien. Uh, niet geheel toevallig vervulde ze afgelopen jaar... de rol van Maria in The Passion. Waarmee ze veel indruk maakte. En tegenwoordig zingt ze vooral veel in de kerk. Wel dezelfde boodschap. This is love. Eva Simons. If you love it like I love it sisters. And you feel what I feel inside. Ook wit. Er komen heel veel uh, foto's binnen van uh, achtertuinen... waar sneeuwpoppen gemaakt worden. Ook uh, kids die allemaal vrij zijn van school, net als de mijne. Uh, Judith uh, heeft wel een emotioneel momentje in de achtertuin. Nou, Wim, mijn dochter gaat eindelijk op de zelf, hoor. Ze is buiten niet gewoon aan het bouwen. <laughs> I'm not guilty. I'm guilty. You are, you are. Swim, je ook zo. En die is ook hartstikke guilty. Een nieuw jaar...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 Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scap nou. Houd je vast, want het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week diverse zakken Chio. 1 plus 1 gratis. Gloris Blake Original voor 1 euro. En alle optimaal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 Hey. Aldi, nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je 15 plus 15 gig voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld een iPhone 16. Kijk op Ben.nl. Ben. Sneeuw, sneeuw, sneeuw. En nog eens sneeuw. En oh ja, het waait ook nog stevig. Vanavond valt er in het westen vooral regen. En morgen dan wordt het een stuk droger. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Tilburg tussen Breda en Ulverhout. Dan kom je in drie kilometer. Je vertragingstijd is ongeveer twintig minuten. Music, Wim van Helden. Ja, leuk. Zometeen doen we een nieuwe vergeet me liedje: Shuffle. Jij hebt het voor het zeggen. Of having. Amma, oh Wins vergeet mijn liedje. Vergeet mijn liedjes Shuffle. Het vergeet mijn liedje. Wesley die stuurt een appje. Dit kan best wel eens een uh, nieuwe rubriek worden. Dat vergeet mijn liedjes Shuffle. Wat leuk. Nou, uh, ja, we kunnen in principe nog prima even door Wesley. Het is een, uh, een mooie mijlpaal die we bereikt hebben. De playlist met uh, alle vergeet mijn liedjes... die we verzameld hebben de afgelopen jaren... bestaat nu uit exact... Duizend liedjes, duizend o-ja-momentjes. Oh Dank als je er ooit eentje hebt ingestuurd. Ik heb de lijst even bijgepakt, kun je ook vinden. Gewoon op Spotify, vergeet mijn liedjes intikken en dan krijg je hem gelijk. Ik klik op Shuffle en aan jou de vraag... welke van de drie liedjes die in de Shuffle zitten je helemaal zou willen horen. Waar krijg je het meest zo'n o-ja-gevoel, oh zo'n moment... dat je denkt van ja, die heb ik lang niet gehoord... Ja, zijn pitbull. Ik like it. Of ga je voor lunch, money, Louis? Ah, ja, fails. Fails. I'm better today. Yeah. So long go. Work, work, work every day. Ook echt een oh ja momentje. toch En de derde en laatste. Give my life. Give Ah, oh, mooi. Lang niks ervan gehoord. Didow uit de zeros. Life for Rent. Aan welk liedje wil je helemaal horen? Wordt het Enrique Iglesias, Lunch Money Lewis of Dido? Je mag je mening geven via de Q-app.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 from waiting. Dit vergeet mijn liedje. Vergeet mijn liedjes Shuffle. En vergeet mijn liedje. Drie willekeurige tracks uit de vergeet mijn liedjes playlist. We hebben er inmiddels duizend verzameld. Manon die gaat voor Dido, die wil ze graag helemaal horen. Simone zegt Pitbull. Ik hoop zo dat hij deze live gaat doen komende zomer. Pitbull samen met Enrique Iglesias. I like it. Pascal die gaat absoluut voor Dido. Lisanne zegt, wauw, terecht een te vergeten liedje van Dido. Life for Rent. Ik was helemaal vergeten dat hij bestond. Maar echt een gouden ouwe. Uh, Tim die gaat voor Lunch Money Louis met Bills. Want die hoor je echt nooit meer. Danny. Doe maar Enrique Iglesias en Pitbull. Like like Oké, okay. en Jalen zegt absoluut Bills. Heeft tenminste een heerlijk tempo ook. Lekker voor tijdens het schoonmaken. Het team die zegt, ja, het wordt spannend. Kleine verschillen in percentage. Ja, er is er eentje met 28 Dan eentje met 35 Toch net gewonnen, 37 van de stemmen. Speciaal voor alle mensen die ook een hele dure decembermaand hebben gehad. Kies ik voor I got Bills. I have to pay. Ja, die heeft voor een lens die me, high. Terwijl Bram de snelweg trotseert. Ja Wim, kan je zeggen, ik heb mijn cruise control nu op 56 km per uur staan. Ik zit net over de Duitse grens bij Koch. En de autobahn is echt glad, Echt glad. Het gaat hier heel langzaam en alles ligt vol. Ja, doe voorzichtig. 56 km per uur. Het is altijd wel rustgevender dan 67 km per uur. Want dan hoor je dit op de achterbank. 6-7, Wat vindt zo het nieuws? Laat me raden. Ook iets over het weer. Sneeuw, ellende, toestanden. Nou, je hebt een hele goede voorspellende blik. Dat klopt helemaal. Sneeuw natuurlijk. Nog langer treinproblemen vanwege de sneeuw. En je hoort, Wim, wat er allemaal wordt afgeblazen vanwege het winterweer. Hey, hey, abit, jongen, Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast...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 dus snel naar de winkel of trekpijst.nl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 Open vanaf 29 maart in Disneyland Parijs. Nu bij Dirk. Hak groenten in pak. Voor maar 79 cent.